De PVV ziet niets in verhoging van de AOW-leeftijd boven de 66 jaar. De partij wil eigenlijk de leeftijd op 65 houden... maar is in de kabinetsformatie akkoord gegaan met 66. In het regeerakkoord staat dat de AOW-leeftijd op den duur... wordt gekoppeld aan de levensverwachting. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk verhoging naar in elk geval 67. PVV-Kamerlid Van Dijk benadrukt in de Tweede Kamer... dat de partij alleen gebonden is aan het gedoogakkoord. Daar staat alleen in dat de AOW-leeftijd naar 66 gaat... Als het kabinet een koppeling aan de levensverwachting wil, zal het bij andere partijen een meerderheid moeten zoeken en niet bij de PVV, zei Van Dijk. Voor starters op de woningmarkt wordt het moeilijker om een hypotheek af te sluiten. Komt door aanscherping van de norm van de nationale hypotheekgarantie. Die norm wordt aangepast omdat de koopkracht volgend jaar daalt... en mensen minder geld overhouden voor woonlasten. Gevolgen voor één-verdieners vallen volgens directeur Schieffer... van de nationale hypotheekgarantie mee. Ze kunnen ongeveer 5% minder lenen. Twee verdieners met een gezamenlijk inkomen van ongeveer 40.000 euro per jaar... zijn slechter af. Ze kunnen 20% minder lenen voor een hypotheek. Nu kunnen ze gemiddeld 180.000... Euro lenen en dat wordt maximaal 147.000 euro. Een op de drie mensen die een huis koopt, maakt gebruik van de nationale hypotheekgarantie. De Europese Commissie wil dat er de komende 10 jaar 1000 miljard euro wordt geïnvesteerd in gemeenschappelijke energie en infrastructuur. Dat is volgens eurocommissaris Uttinger nodig vanwege het beleid van het milieu en om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen als olie en gas. Het geld moet bijeen worden gebracht door bedrijven en lidstaten van de EU. Uttingen wil onder meer dat woningen en andere gebouwen beter worden geïsoleerd. En dat bouwvergunningen voor energiebesparende projecten sneller worden verleend. Tot besluit het weer. In het hele land buien. Het is ongeveer 7 graden. Morgen staat er een krachtige zuidenwind en valt er veel regen. En het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Show.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 Tussen 1955 en 1985. Ga niet op in vandaag? Wat? Nou, 1985. Nou, we zitten volgens mij eens eroverheen, of niet? Ja, we zitten er vandaag overheen. Ja, waar zitten we dan? Nou, uh, 87, geloof ik. Jezus. Ja. Schaam je? Dat mag ah, helemaal niet. Natuurlijk wel. Straks krijgen we de programmaleiding op ons dak. Wel, nee. Oh niet gebeuren, wel nee. Nee, ik hoop het er maar. Ja, ze zit toch in het buitenland, dus dat scheelt. dat oh, scheelt. <laughs> Goedemiddag, dames en heren, eh, luisteraars. Leuk dat u er allemaal weer bent bij ons programma De Vinyljaren. Uh, we gaan uh, vandaag weer uh, mooie plaatjes draaien. Weer hele aparte dingen, hele mooie dingen ook. Uh, uh, zeer contrasterende dingen ook weer, hè? Toch? Ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet wat we gaan doen. Oh? Heb je het niet gelezen dan? Nee, ik ben niet op huis geweest vandaag. Oh, ben je weer vreemd geweest? Dan? Ja. oké. Okay. Met die jongens. jongens kan gebeuren, hè? Die jonge jongens, vreselijk gewoon. Wat gaan we doen? Helemaal van veen, dat weet ik wel. Ja, ik heb. Uh, het was, het was toen de tijd een van de eerste CD's die ik kocht, kan ik me nog herinneren. We hebben geen CD's. Nee, luister nou. Oh. Laat me nou het verhaal oh, Sorry. Zien. Het was toen de tijd een van de eerste CD's die ik uh, kocht. Toen ik pas in 1984 in, in of zo een CD-speler uh, had ineens. Um, maar een tijdje terug, nog niet zo gek lang geleden... Uh, was er een of andere radiostation in Beverwijk... die uh, waren allemaal oude LP's aan het opruimen. En uh, daar, stond, uh, daar stond deze plaat ook tussen... En dan zie je het toch maar weer hè? een prachtige plaat. Dubbel LP. Herman van Veen in Vogelvlucht. Een verzameling. Maar wel eigenlijk een mooie verzameling. Want er staan een aantal originele opnamen op. Zoals ze waren. Maar er staan ook een aantal prachtige remakes op. En van, van, van welbekende nummers. En ook voor die tijd nieuw materiaal. Het is een zeer mooie. Verzamelplaten. Dus daar gaan we het een en ander van draaien. Verder heb ik een unieke LP meegenomen. uit 1979. En dat is de Music for UNICEF UNICEF Concert. En dat is een, uh, dat is een plaat uh, van een registratie van een live concert. Maar daar deden maar een paar onbekende jongens aan mee. Dus het is niet zo'n indrukwekkende plaat. Uh, zo van die beginnende bandjes deden er al mee. Zoals Abba en Gees, En John Denver, Earth, Wind, and Fire. En die Gip. Ja, iets van die niet zeggende ja, maar van die bandjes, uh, Rod Stewart ook zoiets, zegt iemand wat natuurlijk. Maar goed, in ieder geval um, een, toch wel een vrij unieke verzameling. Dus toen de tijd, uh, ik kan me nog goed herinneren, die heb ik trouwens ook nog ergens op videoband staan. Ze was toen de tijd ook een uh, wereldwijd uitgezonde televisieuitzending in 1979. Um, dus dat is wel indrukwekkend. Dus de music voor UNICEF. En verder gaan we natuurlijk ook weer terug naar de jaren 60. Ja, dat, ik moet altijd even terug naar mijn jeugd. En ik heb hier een LP met een aantal booskijkende heren. Niet van die vrolijke jongens. Maar Zoals de jury eruit ziet, zeg maar. maar. Bijvoorbeeld. Ja, nou ja, Van Morrison, die heb ik nog nooit vrolijk zien kijken. <laughs> dat maakt niet uit. Maar die keek vroeger als jonge knaap, keek hij als zagrijnig. Maar dat maakt allemaal niks uit. Uh, hij heeft wel mooie muziek gemaakt. En vandaar dat ik hier bij me heb de LP, Them Again. Ik zat vanochtend dat ik het uitzocht gisteravond. Twijfel, hebben we die dan, heb ik die niet als eerder meegenomen? Nee. Nee, hè? Nee. We nee, moeten er dan eigenlijk eens een keer een... Uh, een, uh, een register van aanleggen. Dat, dat heb we... je toch op Hives. Huh? Dat heb je toch op Hives. Oh ja, daar staat alles. Op. Ja. ja, maar niet vanaf het begin natuurlijk. Nee, oké. Okay. Maar de, de, de eerste twee uitzendingen alleen niet. Nee. Them again, dames en heren. En uh, ik had het op, uh, ik had het op uh, internet al gezet. Op, op Hives. Uh, uh, Gloria staat er niet op. Nee, dit is een LP. Maar er staan wel hele andere mooie dingen op. Het is out of sight. En het is al over Now Baby Blue. Wat ik persoonlijk prachtig mooi vind. Uh, en nog veel, meer, uh, nog veel meer mooie dingen. Nou... Uh, weer een uh, aardige verzameling. Dus, dus Herman van Veen, UNICEF Concert met ABBA en Oliefje, Olijfje en nog meer van dat soort fraais. En uh, them again. Oh. Verder natuurlijk straks uh, het koude lopen Die gaan we vandaag ook weer doen. Dus jullie uh, komt ook zo weer. Hoop ik. En, um, uh, uh, uh, en natuurlijk uh, de confrontatie straks in de tweede uur. Ja? Nog? Vind ik wel. Komt hey, uh, komt uh, uh, kom weekend hier ook Sinterklaas aan of niet? Ik weet het niet. Oh, ik weet het niet. Volgens mij uh, zondag. Zondag, oh, okay. Ja. Dan gaan we volgende week Sinterklaas maar uitnodigen. Dus <laughs> ja, en de Zwarte Pieter natuurlijk. Ja, en de Zwarte Pieter. Zou, dat, dat moet er wat te regelen zijn. Nou, ik ken Sinterklaas goed, dus ik zal het even vragen. Ja, of je misschien volgende, ja, volgende week onze gast wil zijn. Ik ben wel eens benieuwd wat Sinterklaas voor de Alpees heeft. Heeft hij nog wel Alpees, denk je? Ja, denk ik wel. Tuurlijk. Ik ben benieuwd. Olle man heeft LP's. Alpees. Ja, dat is waar. Maar weet je hoe oud Sinterklaas is? Uh, nou, weet ik niet precies. Dat weet hij zelf ook niet meer. Nee. Veel nou, hij, moet, hij moet erg oud zijn, want hij heeft een schimmel tussen zijn benen, heb ik gehoord. Dus, uh... ja, dat is zijn paard, dat is Amerika. Oh, neem me niet kwaad. Moet Hilversum 3. Drie. Hilversum 3? Ja. Oké. Okay. gaan we doen, van Herman Veen. Oké. Okay. Kunnen we ook dat jingeltje draaien, dit van die piratentijd, doen, dat oh. waren twee, drie weken geleden? Nee. <laughs> die waren toen lang weg. Oh. Hier is Herman Van Veen, van de LP In Vogelvlucht. En het nummer heet Hilversum 3.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 Stijger klonken van Pallias over Jeruzalem.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 Op elke stijger klonken die van Paldiazof of Jeruzalem. Het geratel van machines doen klonk in de confectie. Een mooi meisje koel, dromend van de prins van weet ik veel die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversen drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer. van Palias Jeruzalem, Jeruzalem. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer, van Palias Jeruzalem. Een oorspronkelijk Duits nummer eh, waarvan de tekst vertaald is door Willem Wilmink. Hilversum drie bestond nog niet iets over een lied over de invloed van de radio en dat de keuze van de muziek eh, wel heel erg veranderd is daardoor. En dat er eh, op de stijgers, zoals er voorheen natuurlijk, eh, niet meer gezongen en gefloten werd, maar overal keihard de radio's aanstaan. Daar ging het eigenlijk een beetje ging het eigenlijk een beetje over. Herman van Veen heeft eigenlijk een unieke procedure, staat ook uh, op de hoestekst, uh, van het maken van platen. Eigenlijk zijn alle uh, zeg maar latere platen van Herman van Veen zijn eigenlijk allemaal live platen. Want uh, hij heeft een hele aparte manier van opnemen. De, de orkestbanden, de, de, de muzikanten worden dus gewoon op, uh, in de studio opgenomen. Zoals dat gebruikelijk is. Daar worden dan de orkestbanden gemaakt. En vervolgens uh, ging hij dan met die orkestbanden ging hij naar het theater. Bijvoorbeeld Carré of uh, de Agnitof, en Tiel of nog meer van dat soort uh, theaterzalen. Daar werd dan een complete geluidsinstallatie neergezet. En uh, daar werden dan de orkestbanden op afgedraaid. En dan zong hij ze dus in het theater, live in. Een lege zaal meestal, dus er was geen publiek bij. Maar hij, ja, sfeergevoelig mens. Dus hij wilde gewoon in die theatersfeer die liedjes zingen. En zo zijn er dus een, ja, krijg je dus een soort live plaat, zeg maar. Dus alle zang heeft hij, is dus niet in een studio. Maar gewoon in een theater opgenomen. Dus dat kan bijvoorbeeld, nou, het zei ik al, het kan Carré zijn of zo. Weet je ja, oké, okay, nou, dan gaan we gaan er nog veel meer van horen, want er staan prachtige liedjes op deze plaat. Ik ben echt een fan van Herman van Veen, vooral ook van zijn, van zijn zang en zijn muziek, want die man is zo, zo mega muzikaal, dat is echt fantastisch. Herman, dus. Tweede plaat van vandaag is de Music for Unicef Concert. The Music for UNICEF. Nou, UNICEF, UNICEF, dat weet natuurlijk allemaal wat het is. Dat is de wereldwijde kinderorganisatie van de Verenigde Naties... die dus strijdt voor de rechten van het kind... en de belangen van het kind en alles wat iets meer zijn. En uh, UNICEF heeft het ook wel voor elkaar gekregen... dat wereldwijd hele beroemde mensen daar ambassadeurs van zijn... En uh, daar dus uh, promotie voor maken. In, in Nederland is dat bijvoorbeeld Paul van Vliet. Hè, maar wereldwijd zijn dat hele, hele, hele beroemde jongens. Roger Moore en zo, die hebben dat allemaal gedaan. Um, en in 1979 uh, is er in uh, de grote hal van de Verenigde Naties in New York... Uh, op 9 januari 1979 precies uh, was de, in de General Assembly Hall van de United Nations uh, dat werd het podium voor een uniek concert ten baten dus van UZ en de General Assembly, dus de algemene vergadering die, die zaal van de Verenigde Naties dus uh, als je de namen even hoort die daar aan meegedaan hebben, schrik niet. Want dat was een, uh, een, uh, echt een, een verzameling van grote wereldsterren. Zeker uit die periode. Alba was op zijn hoogtepunt. De, de Bee Gees waren net weer helemaal terug na zetten de Night Fever. Verder hadden we Rita Coolidge, John Denver, Earth, Wind Fire, Andy Gibb. Chris Christopherson, Olivia Newton-John, Rod Stewart en Donna Summer. Nou, allemaal namen die doen in die periode van de popmuziek natuurlijk hele grote namen waren. En uh, nou, we gaan daar iets van draaien en we beginnen gewoon lekker swingend met uh, Earth, Wind and Fire en dat nummer wat ze heette uh, September and That's the Way of the World. Hier is Earth, Wind and Fire. Met, met eerst even een aankondiging van David Frost. Ook nog. Ja. ja Goedendag. Gewoon ja. live, live. Ja. Live kan niet. Denk ik. Denk ik ook niet. Maar het applaus kan we door de een lullen. Dat mag niet very much <laughs> Alsjeblieft. Goedemiddag en welkom bij een gift van zong. At het begin van het internationale jaar van de Child, each artiest hier die je seen tonight hebt. Heeft een lifetime commitment aan de wereld's kinderen. Some of them have written one special song for the occasion tonight. Some of them have chosen one of their most popular previous compositions. As each of our founder composers turns over the copyright and the future income from the song to music for UNICEF, signing, as you'll see, this particular parchment here as they deed their gifts to the children of the world. Voor UNICEF uit van uh, 9 januari 1979 vond dat plaats in het gebouw van de Verenigde Naties in de zaal van de Algemene Vergadering. En uh, dit was, en dat was om, omstotelijk natuurlijk heel duidelijk, Earth, Wind and Fire. Met een uh, combinatie van, uh, van het prachtige september en, uh, hoe heet dat dan ook weer? Oh, ik weer vergeten. Oh ja, nou, hier staat dat gewoon: The Way of the Worlds. Maar hoe vaak heb je hem gedraaid? Hoezo? Met de stukjes verniel komen al van de zijkant af. Want letterlijk, die heb ik net af moeten knippen omdat hij anders vast zat. Oh? Ja, echt waar. Nou, ik heb hem niet zo vaak gedraaid. Oh. Ja, misschien is dat het dan juist? Ja. Aan de zijkant. Oh. zo. Oh. Nou. Zit dit aan? Zo. Ja, ja. Raar hè? Ja, raar. Maar ja. nou goed, hij doet het nog. Jawel. <laughs> hij valt nog niet helemaal uit elkaar. Nee, oké. Okay, nou, dan kunnen we in ieder geval... Misschien, <laughs> houdt, hij, misschien houdt hij het vol, deze, deze uitzending. Ik hoop het derde plaat van vandaag is Them, en heren. Them begon in 1961 als een groep die onder de naam The Gamblers. En die hadden vrij veel succes in Noord-Ierland. Uh, maar dat grote succes kwam dat uh, op het moment dat zanger, saxofonist, uh, Van Morrison bij de band kwam. En uh, toen werd het succes zo groot dat men ook wel uh, de, bezet, de sprong naar Engeland durfde te maken. Ze kwamen onder contract bij het deca label en uh, maakte daar een aantal grote hits. en uh, Grote hits van them herinneren zich dus natuurlijk als... Here comes the night en Gloria en Baby, please don't go. En zo, dat soort dingen. Maar die staan allemaal lekker niet op deze plaat. Hier staan weer andere dingen op. Ehm... Um, Verhalen gaan wel dat uh, bij het, uh, het, uh, het uh, maken van de platen van Dem... dat lang niet alle leden daarop meegespeeld hebben. Kijk, Van Morris natuurlijk wel, die stem is onmiskenbaar aanwezig. Maar uh, er gaan wel geruchten, hoewel de heren daar zelf nooit enige duidelijkheid over verstrekt hebben... dat heel veel uh, uh, bekende popmuzikanten, zoals onder andere Jimmy Page en zo... Uh, wel, wel op die platen meegespeeld hebben. En dat, uh, maar goed, de heren zijn zelf nooit duidelijk geweest... wie nou eigenlijk wat gedaan heeft. In ieder geval was het een succesvolle band. En uh, Van Morrison, die is natuurlijk nog steeds bezig. Die is op een gegeven moment voor zichzelf begonnen. En uh, Them is een, uh, zeg maar een mooie figuurlijke dood gestorven. Dat was dus op een gegeven moment gauw over. Goed, nou, de LP waar we van draaien heet Them Again... En we gaan daar als eerste nummer van draaien. Could You, Would You. En dat is een compositie van Van Morrison. Here's them. Ze hebben eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Hè, dus het heeft ook maar kort bestaan eigenlijk. Althans zeker wat hun platencarrière gemaakt. Want er zijn eigenlijk maar twee uh, belangrijke LP's. En dat was de eerste uit 1965. Them, uh, the Angry Young uh, Them. En dan uh, de tweede was deze plaat uit 1966. Them Again. Uh, in Nederland zijn er toen, alleen in Nederland trouwens. Niet eens in Engeland. Zijn er nog uh, twee andere platen verschenen. Uh, Them, One More Time heette die. Die is alleen dus in Nederland uitgebracht. En verder hadden we nog de Story of Them. Uh, featuring Van Morrison. En die is ook alleen in Nederland uitgebracht. In 1968. Dus uh, eigenlijk is het helemaal niet, hebben ze helemaal niet zoveel gedaan. Ik, ja, met Van Morrison erbij niet. Nee. Maar na Van Morrison hebben ze ook nog wat gedaan. Ja, oké. Okay, maar Them is dus met Van Morrison natuurlijk. En Van Morrison die ging natuurlijk solo. En die heeft daarna ook nog diverse fantastische platen gemaakt. Het enige nadeel van Van Morrison is dat hij als een verriekselig zag rijden. Oh. niet te geloven. Klopt. Die man, die, kan, die kon echt niet lachen. Maar hij kan wel een wijs goed zingen, Venderman. Ja, hij, kan wel, hij heeft wel prachtige nummers geschreven. Uh, uh, we herinneren ons natuurlijk allemaal Brown Eyed Girls. And I Told, told you, you Lately That I Love You. Ach, mijn god, allemaal zo mooi. Heerlijk. Prachtig. Goed, Dem dus. U, u hoort er straks nog meer van. En er staan nog een paar juweeltjes op. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, dat weten we, dat het raar kan lopen. De jury is dus intussen weer gearriveerd, dames en heren. Het is wel aardig dat ze er toch weer zijn. Er zitten dit keer twee negers tussen. Negers? ja. Oh? Zal dat de voorbode zijn op die zwarte pieten van volgende week? Zou kunnen. <laughs> Zou kunnen. En die, die, die, die Negers wonen die dan in Zandvoort. Ja, die wonen er ook. Oh, maar, wonen er ook. Ja, ik ken ja, er jou. Multicultureel ik ken, Zandvoort. Ik, ik, ik ken er een. Nou ja, je mag geen negeren meer zeggen. Je moet zeggen Afro-Nederlander Afro tegenwoordig. Neger oh. mag niet meer. Een gekleurde. Een donker gekleurde. Een donker gekleurde Nederlander. Maar goed, ja. het maakt allemaal niks uit. Ik ken daar een hele beroemde Zandvoort. Maar goed, die kennen jullie allemaal. Ja, die hebben we nog in de uitzending gehad. die hebben we nog in de uitzending gehad. Deen. Ja, onze Deen. Goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja, we kunnen daar lopen dus. Uh, de bekende hit. Met zijn Nederlandse talige, of Nederlandse cover. Nou, het origineel nummer vind ik ook al geen fluit dan, Maar goed, dat ligt aan mij. Dat uh, ligt <lacht> aan wat niks uit, maar gaat het ook niet om, natuurlijk. Maar we gaan het hebben vandaag over Lynn Anderson, dames en heren. Het mens heeft geloof ik één grote hit gehad. En uh, dat is zeker voor de alle country zangeresjes nog steeds een standaard nummer. En dat heet uh, Rose Garden. Hè, toch? Ja, klopt. Ja, klopt. Hè? Ja, ja. Okay. Nou, oké. Okay, het kan aanlopen. Hier is Lyn Anderson. I beg your pardon. I promised you a rose garden, along with the sunshine. There's, There's gotta, gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, or let live, or let go. Oh, oh, oh, oh. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things. Sing here. Is hij afgelopen? Ja. Oh. Ja, hij is afgelopen. Oh, hij is afgelopen. Lin. Ja, Jansen, <laughs> het kan raar lopen. Nou, hou je vast. Lin Anderson was dit. Dit was Lin Anderson met Rose Garden. En u weet hoe het gaat in het camera lopen, dames en heren. Want het is altijd, die wereld, die wordt dan altijd weer gecoverd door iemand die vindt dat dat moet, dat er een Nederlandse tekst op moet of zo, weet ik van het allemaal. Nou ja, oké. Okay. Um, wij mogen natuurlijk de zaak niet beïnvloeden, want onze jury gaat dat natuurlijk bepalen. Onze jury gaat bepalen wat er met deze cover gaat gebeuren. Nou, het meisje heet Judith Peters. Toch? ja Ja, zo heet klopt. het. Klopt. De kleine meid. Kleine meid, Judith Peters. En. Uh, het liedje heet uh, Jij bent mijn leven. Fantastische vertaling. Jij bent ja. mijn leven. Wat heeft dat met een Rose Garden te maken? Helemaal niks. Nou, dat is mooi. Dan gaan we maar gaan luisteren, dat denk ik. ik. <laughs> Jury, ben je er klaar voor? Ja, Jury. Oh. Three hoor oh. I promise you. Jij bent mijn leven. Alina Jij kan de zon voor altijd laten schijnen We Naar dus Ja, ik denk wel. het. Oh nee, oh. dit is al de oordeel van de jury. Jezus, oh. dan zijn ze snel vandaag. Ja, ze zijn er wel heel snel. Vandaag. Ja. Dat ik. ben ik niet gewend van ze. Nee. Meestal oh. moeten ze nog ruzie maken en doen. Ja, nee, ik hoorde dan. net tussendoor ook al een het toilet gaan. Tijdens ja. het liedje. Dus ik denk dat de jury er al heel snel uit was. Ja, oké. Okay. Nou, gelukkig dan maar. Duidelijk. Uh, het is duidelijk. Ja. Uh, blijven. Te beschrijven, mensen, je kan toch op zijn minst de best doen om nog een klein beetje fatsoenlijk Nederlands te zijn. Nee joh, dat is al lastig voor sommige mensen. Dat ja, weet beschrijven, je blijven, yeah. schrijf eruit. Kan je niet werven? even? zitten huh, Oké, okay. nou, we hebben het weer afgewerkt. Het kan al lopen, dames en heren. We gaan verder met, uh, met, uh, met Herman van Veen. Ja. Met Herman van Veen. Ze, ze verklappen wie volgende week in lopen komt, als origineel. Mogen, nee, mogen ze nee. zelf raden welke de cover gaat worden. Nee, dat raden niet. ze namelijk nooit. Is dat zo? Ja. Oh. Dan gaan we kijken of ze erop reageren op de Want okay. okay. ja? Het origineel is namelijk van Connie Francis. Ja, Everybody's, somebody's, fool. Oké. Okay. En dan mag je op de huis reageren wie de, de, de, de cover daarvoor ja, wordt. Ja, mag je raaien. Ja, en degene ja. die het goed heeft geraad, die krijgt een leuk prijsje. Oh Ja. Ja. Oh, mag een avondje uit met jou? Nou ja, ik weet nog niet wat. Ik nog wel wat. Ik nog wel wat. Een vriendje in huilen kan ik niet, dames en heren. Is een, uh, een mooi liedje van, uh, van Jacques Brel, dat uh, vertaald is in het Nederlands. En Herman van Veen uh, was natuurlijk altijd wel een uh, groot bewonderaar van Brel, en uh, liet zich ook vaak heel erg inspireren. Door Brel. Uh, en daar is ook helemaal niks mis mee. Ik, ik ben het eigenlijk later pas gaan waarderen. Ik kan me herinneren dat ik er vroeger eigenlijk geen, geen ruk aan vond. aan die, aan die hele Brel niet. Maar ja, misschien uh, wordt dat, komt dat. Uh, uh, door, de, door de jaren. Een lied van Brel. Uh, dat uh, zowel door Willem Wilming. als door Johan Verminnen. werd vertaald. Uh, Herman gebruikte Willems versie. Alleen de sleutels in een vriend zie, zien huilen kan ik niet. Die was dan weer van Johan Verminnen. Nou, het is een prachtig, prachtig liedje. Luistert u er maar naar. Een vriend zien huilen kan ik niet. Herman van Veen.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 Geen moed genoeg Om jood te zijn Niet elegant genoeg Voor negen Geen licht Alleen maar valse schijn In eigen kilheid Zo gevangen Dat men voor liefde zich verschijnt zo aan het eind van elk verlaten, maar dan een vriend te zien die. Huilt. Erik van der Wurf speelde piano en synthesizers. Nart Reinders doet de saxofoon en de clarinet. Chris Lokers speelde gitaar. Kees van der Laassen, jawel, mijn... Uh Eigen bassist op dit moment. Kees van der Lazen deed de basgitaar. En de contrabas. Louis de Bij. drums. Harry Saxioni deed ook mee op gitaren. Hans Koppers, tuba en trombone. Jurre Haanstra, ook synthesizers. Martijn Alsters deed de fluit. Harry, uh, Harry Moten... De bekende Harry Moten. En uh, Peter van den Dolder deden de accordeons. Uh, Ger Smit, trombone. Theo de Jong ook op trombone. Jan Hollestellen heeft ook nog basgitaar gespeeld. En Jan Hollander, trompet. Dat waren dus ongeveer de muzikanten uh, die u uh, bij al deze opnames hoort. Niet dat ze noodzakelijkerwijs ook op dit nummer uh, meededen. Maar die hebben er allemaal aan meegewerkt. Een vriend, zien huilen kan ik niet. Fantastisch, uh, Hermogen, Ik vind het een schitterend mooi nummer. Um, we gaan weer naar het concept voor UNICEF, dames en heren en eh, ik zei het al daar werkte niet de kleinste mensjes aan mee, maar echt alle grote namen uit de popmuziek zo van zo, rond de jaarwisseling 1979-1980 zo'n beetje die periode van de disco en eh, de Bee Gees en Olivia Newton-John natuurlijk die eh, weer een grote ster was geworden dankzij Grease eh, Andy Gippert, broertje van eh, de Bee Gees natuurlijk, eh, en verder ook Donna Summer en nog, zo, nog een paar van die dingen. En Earth, Wind and Fire, die heeft u al gehoord. We gaan nu naar ABBA. Want die deden ook mee aan dat concert. ABBA. Abba. Nee, ABBA. Nee. ABBA. Nee hoor, is niet ba. Is leuk. ABBA is leuk. ABBA is best wel leuk. Um, ABBA dus live op dat concert in uh, New York. In de zaal van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het concert werd gehouden op 9 januari 1979. Hier is ABBA en Chikatita... You're in shame by your own sorrow In your eyes there is no hope for tomorrow How I hate to see you like this There is no way you can deny so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your Ik heb twijfels of dit echt wel live gespeeld is. Eerlijk gezegd. Dit, het klinkt mij allemaal een beetje verdacht te veel. Als de, als, de, als de studioopname van, uh, van dit nummer. Dat applaus is natuurlijk wel leuk. Maar uh, bij een live concert. Zo'n fade-out maken als dit. Dat lijkt me heel erg lastig. Dus ik heb, ik heb daar mijn twijfels over. Of dit echt. Uh, dat, of dit gewoon echt de live registratie is. Van dit nummer althans. Ehm. Uh, Heerlijk. Maar goed, het blijft een mooi liedje. Chiquitita van, uh, van Abba. We gaan naar Dem. Dem Again, dames en heren. Begonnen als de Gamblers in 1961-62. Maar zij moesten die naam in Engeland veranderen. En de reden daarvan was dat er al een band was die zo heette. Namelijk de begeleidingsband van Billy Fury. Die heette ook de Gamblers. Dus dat moest veranderd En vandaar dat het toen de tijd werd veranderd in Them. We gaan voor deze plaat een uh, nummer draaien dat... Uh, Eigenlijk een oude solstamper is. Maar dat deed, dat deed het hem ook. En die speelde namelijk veel Amerikaanse rhythm, blues en rock'n'roll. Dit nummer is ook bekend in de uitvoering in Nederland. Heeft het, uh, hebben dit uh, you, who, you, you, uh, you and the Hilltops geloof ik, uit Den Haag, hebben het nog eens opgenomen. Maar het is ook een werkje dat uh, onder andere op het repertoire stond van, uh, van Wilson Pickett. De bekende Amerikaanse soulzanger. Nou. Hier gaan we luisteren naar de uitvoering van DEM van deze soul klassieke Geschreven door meneer Chris Kenner. En het nummer, dat heet Something You Got. Something You Got, baby. You got. Oeh, zo. So. Something You Got, oud nummer geschreven door meneer Kenner. Uh, ook uit het Amerikaanse soul and rhythm and blues repertoire, natuurlijk uit, het, uit die periode 1965-1966. En, ehm. Um ook een hit voor. Uh, voor uh, ja, als ik het goed heb van, van de Nederlandse. Hu en de Hilltops. Zo, zo een, een van die tienduizenden bandjes die uh, in, dit, in die periode uh, in Den Haag opereerden. Hu en de Hilltops, de Heeks, de Motions, de Colinings. Uh, Q65. De uh, Sandy Coast. Nou, noem het allemaal maar op. Dat kwam allemaal uit, uh, uit Den Haag vandaan. Uh, maar goed, dit was Dem en die kwamen niet uit Den Haag, want die kwamen uit Belfast en dat is een heel andere plaats in uh, Noord-Ierland. En daar kwamen zij vandaan. Van Morrison dus, uh, met zijn band uh, Dem. Maar hij heeft met Dem eigenlijk maar twee platen gemaakt. Daarna zijn er nog andere mensen die bij Dem Solo gaan zingen, zijn er ook nog wel wat platen gemaakt. Maar Van Morrison ging al vrij snel op de somo Vier had hij er toch? Huh? Vier had hij er toch, waarvan twee alleen in Nederland? Ja, oké, okay, maar die andere, dat die die twee in Nederland, dat zijn waarschijnlijk verza verzamelplaten geweest met nou, al oud, oud materiaal erop wat op de eerste twee LP's gestaan heeft. Oké, okay, oké. Okay. Vermoed ik hoor. Denk ik zal wel. Ongeveer. Daarna zijn er nog vier gemaakt. En eentje met de Gypsy band, dus de vijfde. Ja, dus je kan je niet voorstellen dat, uh, je kan je niet voorstellen dat ze van Nederland alleen een speciale LP gingen maken. Dat het zou zomaar kunnen. Ja, nou ik denk het niet. Ze waren ja. gek genoeg in die tijd. We zullen het nog eens We zullen het even nakijken. In, de, in, onze, in onze archieven, dames en heren, eens kijken hoe het er allemaal op stond. Maar goed, dit was de LP Them Again. En u hoorde Something You've Got. We gaan nog even door met Herman van Veen. Want die was weer aan de beurt. Ja, klopt. In, het, in de cyclus. En uh, wij zijn allebei, dames en heren, zeer goed geluimd vandaag, Maurice en ik. We zijn zo vrolijk. Oh, we zijn zo vrolijk. God, wat zijn we vrolijk zeg. Nik ik vrolijk. waar. Ach, wat zijn we vrolijk. <laughs> niks aan te doen. Ach, oh, niks aan <laughs> te doen. We zijn zo vrolijk vandaag. oh.